Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vijf jaar geëist voor een aanslag met een vuurwerkbom in Zwolle. Bij die aanslag raakte een vrouw zwaar gewond. Ze stond vlak bij de voordeur to toen het vuurwerk ontplofte. De klap was zo groot dat de keuken loskwam van de muur. De vrouw vertelt tegen RTV Oost wat er gebeurde. Toen in, in de gang zag ik een pijpje uit de briefbus hangen met vuur. Ja, ik dacht, ja, ik moet de hond, loopt hier ook. Ik denk die, die moet weg hier en die moet uit huis. Maar voordat ik hem wou pakken, nou ja, exploseerde die al en ging ik. De hele gang door. Mogelijk was de verdachte boos op de dochter van de vrouw. Naast de eis van vijf jaar vindt het OM dat de man een schadevergoeding van 120.000 euro aan het slachtoffer moet betalen. In Duitsland doen minstens 150 bedrijven mee aan een grote vaccinatiecampagne. Onder meer Shell, Nespresso en Lidl passen op social media hun slogan aan om Duitsers ervan te overtuigen een prik te halen. Het is bijvoorbeeld tijdelijk niet meer Nespresso what else, maar Impfen what else en Impfen dat betekent. Dat betekent dus vaccineren. Een Joodse organisatie sleept Thierry Baudet voor de rechter om zijn corona-uitspraken. De FVD-leider noemde ongevaccineerden op social media de nieuwe Joden... en mensen die het met de maatregelen eens zijn NSB'ers. De organisaties vinden die opmerkingen beledigend... en willen dat Baudet de posts en filmpjes verwijdert. En voor weinig mensen worden de klokken geluid als ze 18 worden, maar wel voor prinses Amalia. Op meerdere plekken is er een klokkenspel te horen dat speciaal gemaakt is voor de kroonprinses. Verslaggever Roel Pauw was in Utrecht. Ja, zo klinkt dat dus. Ja, en, uh, ze zijn om klokslag 9 uur begonnen met het luiden van de Katharina Amalia klok. Die opende het bal, zou je kunnen zeggen. En daarna kwamen de andere klokken erbij. Hele zware, bassende klokken. En nu is het weer stil. Nu Amalia 18 is geworden mag ze officieel haar vader opvolgen. Maar dat wil ze nog niet. Op de planning staan eerst een tussenjaar en een studie. Het weer. Veel plekken schijnt de zon. Het is een graad of 6. Morgen meer bewolking. En aan de kust een bui. Het wordt dan 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord Twee kilometer fila. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch. Ja, welkom terug lieve luisteraars op deze dinsdag 7 december. Aan de overkant heb ik hier Luc zitten, mijn gezellige, altijd vrolijke en meelevende sidekick. En aan deze kant zei ja, echt waar, Luc meer, ja, nog meer. Niet overdrijven. Nou, oké okay dan. En Jan aan deze kant en we gaan weer. Komende uren, twee tweede uur, het laatste uurtje voor deze lunch... gaan we weer wat leuke muziek voor u draaien... en wat nieuwtjes bij elkaar sprokkelen. Uh, en zoals gezegd, we gaan vandaag wat leuke kerstnummertjes draaien... want die tijd komt eraan. En uh, daarbij willen we ook even vermelden... wilt u eventueel een kerstgroet gaan doen? Dat kan uh, in onze programma's voor de komende twee weken op de dinsdag. Uh, laat het even weten aan ons en omschrijf uh, het eventjes. En uh, wij zoeken er een uh, leuk muziekje bij. En uh, dat is uh, altijd leuk om te doen, denken wij. Ja toch, in deze coronaperiode is dat dan een klein beetje nodig gezorgd. Leed was dit, een lekker oude stamper, een kerststamper uit een, uh, een grijs verleden. Heb jij al wat gevonden, dus? Nou, uh, vanwege dat alles om vijf uur dicht gaat, uh, de jongeren in Zandvoort zijn nog altijd welkom bij uh, activiteiten van jongerenwerk. Ook na vijf uur s middags. Voor uh, jongerencentra is landelijk een uitzondering gemaakt. Zij hoeven de deuren niet om ze vijf uur te sluiten, zoals op andere plekken. Uh, wij worden daar wel blij van uh, uh, dat ze gewoon mogen blijven komen... vertelt Remco Wijnia aan, aan Mediapartner haar nieuws. Remco is directeur van Stichting Pluspunt... een welzijnsorganisatie waar jongerenwerk onder valt. En voor de jongeren zelf verandert er niet zoveel. De chill-out in Pluspunt aan de Vleemingstraat... is uh, één keer in de week geopend... na schooltijd voor jonge kinderen tussen de 9 en 12 jaar... En het Jeugdhonk is op woensdag en vrijdag geopend in de avonturen. voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Hier worden veel activiteiten georganiseerd, zoals leren debatteren. Dat zou ook wat voor ons zijn, Jan. Ja, je ja. Niet? ja, ja een en knutselen. Ja, zeker. En het is ook een plek waar jongeren gewoon samen kunnen hangen. Maar wij kunnen ja. toch samen debatteren, jij en ik? Ja, maar. Ik kan nooit tegen jou op, dus nah, ik ga er wel een keertje een cursus volgen. Ik val voor mee. Nee, je bent <laughs> heel intimiderend jan. Oh, crucius. <laughs> Ze kunnen hier chillen, wat drinken en muziekluis kijken. En daar gaan we voor. Oké. Okay ja Nou, leuk idee allemaal. Ja, Die toch? Nicole. ja eh, Nou, weet je, om het goed te maken... omdat nou, ga ik nooit ga voor jou uh, Tom Jones draaien. Ik weet dat je het goed vindt, hè? Ja, toch? Ja, ja, ja. heerlijk. En het onder het motto van oud, oh. maar nog steeds goed. Maar dit is een oudje. Hij, hij ook, zingt nog steeds Hij heeft onlangs een uh, nieuwe cd uitgebracht. Weer, ja, toch, hij is hè? geweldig. Ja. Maar dit is een heel uh, lekker oud nummer. I never fall in love again. treated me so wrong. I can't take any more, and it looks like I'm never gonna fall in love. Oh.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 I'll fall In love Zijn we nou weer vriendjes? Zou ik hem gedraaid hebben? Ja, ja. ja. Oké. Okay, Dit joos. nummer is trouwens uh, uit 1967. Ja, heel lang geleden. Het ja. uh, begin van zijn carrière. Ja, ja wel Een van zijn eerste. Nummer. Dat moet haast wel, ja. ja. Nou, dan gaan we van uh, 67 gaan we terug naar, uh, naar nu. Yeah.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 Coldplay. En ik heb begrepen, begrijpen dat jij een, een hommage wil uh, brengen aan de van de week overleden John Miles. Uh, ja, afgelopen uh, zondag is in zijn woonplaats Newcastle de Britse muzikant en componist John Miles overleden. En ik wil hem graag de, het, het nummer laten horen wat, uh, wat hem zo bekend heeft. Ja, zeker. Gaan we, uh, zo mooi nummer. Music. Music. Ja. Be my last music of the future, music of the past to live without my music would be impossible to do. Cause Ja, dat was het inbreng van onze Luus die daarmee de halve uitzending gekleemd heeft. En uh, ja, wat een mooi nummer. Heel mooi nummer, daarom wilde ik me ook laten horen. Tuurlijk, het is, en dat lang duurt, Luz, dat wat was lang het duurt is het... dus lekker, toch? En mooi. Ja. Oké. Okay. Uh, goed nieuws voor de autolieve uh, autorennsport. Wat is Lus? Krommetenen weer. Ja, krommetenen. <coughs> kromme ja. Meen je dat? Ja, krommetenen. Hoe kunnen ze schoenen te klein? Ja. Oké. Okay. <laughs> Oké, hey, uh, daar komt uit de Telegraaf een, een leuk bericht. Maar als het aan de Formule 1-leiding uh, ligt, dan wordt er volgend seizoen op circuit Zandvoort een sprintrace gehouden. als de kwalificatie voor de race op zondag. Dat vind ik wel goed nieuws, dus dit. Tijdens een vergadering in Jeddah heeft de Koningsklasse top tegenover de teams de plannen ontvouwd voor 2022. Na berichtgeving van Autosport uh, bevestigen meerdere bronnen dat het, zoals eerder gemeld, gaat om de zes van de 23 raceweekenden. Waarin een sprintrace op zaterdag de startgrid van zondag zal bepalen. Het verhaal gaat verder. Het voorstel is nu om dat te doen in uh, Bahrein. Dat is wordt de seizoensopener in uh, Imola, Spielberg en Montreal, Zandvoort en Sao Paulo. Het plan is nog niet definitief en moet in een bij de toekomst concreet vorm krijgen. Dat geldt dan ook voor de exacte invulling van de sprintraces, waarmee dit jaar al zal worden geëxperimenteerd in Silverstone, Monza en Sao Paulo. Zo is nog discussie over de financiële kant van de zaak. Dit jaar kregen Teams compensatie bovenop het huidige budgetplafond bij een crash op zaterdag. En daarnaast konde Ross Brown, dat is de sportief directeur van de Formule 1, eerder al aan dat tijdens de sprintraces in 2022... mogelijk meer punten te verdienen zijn dan alleen voor de top. Dus drie, twee en één punt, zoals dit jaar het geval is. Daarnaast heeft het zijn voorkeur om de officiële poolpositie toe te kennen... aan de snelste man tijdens de kwalificatie op vrijdag... en niet aan de coureurs die de sprintrace op zaterdag winnen. nou, dat is toch wel weer een uh, stepende balk voor ons mooie Zandvoort, dacht ik zo. He? Ja. Goed vooruitzicht. En uh, hoe is het met de Gaan ze goed weer inmiddels? Yes, uh, yeah. Ja, ja. Ja, oké. Ja. Nou, dan gaan we maar kijken. Ja, ik denk, je gaat het over de Grand Prix hebben vanaf afgelopen zondag. Ik wil er niet zo horen. Nee, maar daar ging het ook niet over. Dat okay, ging nee, over de toekomst. Oké, okay, dan gaan we nu het, de microfoon geven aan onze Joep. Ondertussen zitten wij in diezelfde file. En wij zien die mannen met die autotelefoons. En ik vind ze altijd een beetje zielig, mannen met een autotelefoon. Ik word altijd een beetje lacherig van mannen met een autotelefoon. Het zijn ook altijd mannen met een autotelefoon. Dus het is toch weer een verlengstuk, denk ik dan. hè?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 Of dat hij even lekker gedotterd moet worden. Of dat hij een ingebouwde digitale cholesterolmeter heeft... en dat de oesters een paar puntjes boven zijn schema liggen. Maar nee, dat is dus niet zo. Het is telefoon. De zaakbel. De zaak. Altijd de zaak, hè? Aan de andere kant zit dan zo'n Veronica-trut te blaten. Hallo, met Monique. U kent het toontje wel. En het aardige is, er gaat zo'n man dus terugpraten. Maar er is natuurlijk veel apparatuur in die keuken, zo. hoor die man zeggen, ja, het stoort nogal. Dan roep ik altijd weer, inderdaad. Maar, ja...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 Daarmee bedoel ik, ik ga pas ergens kijken als iets al jaren in is. ja. Dus ik kom pas sinds zeer kort in die Grand Die zijn nu een jaar of wat in en nu durf ik ook naar binnen. U weet Die Grand dat zijn die echtscheidingspaleizen... waar al die vette veertigers over hun alimentatie zitten te lullen... alsof ze net van de autorijter terugkomen. Is jouw vrouw aantrekkelijk? Nou, fiscaal nog wel. Dat niet waar, ja?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 Weet je wel, zo eentje die niet door heeft dat de klanten al binnen zijn die nog net een beetje. beetje de vorige avond uit staat te meppen, weet je wel? Ja, ik zie u echt wel kijken hoor, mevrouw. Er zit daar zo'n keurig abonnementenmondje uit Arnhem Huiden. Tjaka, tjaka, tjaka. Ja, mevrouw, ja, mevrouw. Als het aan mij. Als het aan mij. Ja, ik kan mij niet schillen, maar. Als het aan mij ligt, sta ik echt de hele avond zo, hè? Het is allereerst een heerlijk gevoel. Ik zeg, het is een heerlijk gevoel. Alleen is het dan lekker, laat staan voor 500 zeven Vraag het aan je man, als hij nee zegt, is het zeker lekker, jawel. Het is, ik zou het liefst de hele avond zou ik zo voor u staan, ja, echt. Dat ik echt vanavond thuis kom, dat mijn vrouw zegt er glimt. In Lange Jan, jawel, jawel. Maar zo'n over, bedoel ik. Zo'n ouderwetse over in het zwart, weet je wel. Zo'n ouderwetse over in het zwart. Dat je ook binnenkomt, die zegt, "Oma, kopje koffie, kopje koffie voor meneer. En het kopje koffie komt ook. Dus je hoeft niet drie keer te faxen, wel blijft die pleurisbak. Nee, het kopje koffie komt Ook kopje koffie voor meneer. Melk erin, meneer. Graag, Ober. Ja. Maar ik kom dus altijd in tenten. En ik ontdek dus nooit wie de Ober is. Ik ben gewoon laat zelf kopjes gaan rapen. Ja. Nou, daar reageerde niemand. Ik denk: weet je wat ik doe? Ik ram een klant op Ik ram de klant zijn bek. Reageerde weer niemand. Was een Ober. Nou, en op zo'n moment. En op zo'n moment verlang ik enorm naar, naar, naar zo'n telefoon. Zou ik mijn telefoon pakken? Zou ik het zakje van de andere tafeltje pakken? Zou ik even kijken wat het nummer is? Dat nummer intoetsen? Wat gebeurt er de telefoon? gaat. Wie neemt er op? De Ober. Hallo Robert, tafel 2, kan ik hier twee kopjes koffie krijgen? Of je ziet verderop een oude lul zitten met een jong wijf, veel babbelen, dus niet getrouwd. En die bel je even, dat is je wijf niet. En die gozer. <lacht> dat is wel humor hoor, jawel. <lacht> dus laten we nou eerlijk zijn, het heeft gewoon wel wat. Het heeft gewoon wel wat. Je hebt gewoon geld, je hebt gewoon een telefoon, je hebt gewoon zo'n rit met van die creditcards. Je kiest een van je creditcards, je loopt een reisbureau binnen, legt hem op de wali. Twee Mauritius, tjaka.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 All oh, the most wonderful time of the year. Hey. Hey. Andy Williams was het en uh, een hoestende, een proestende lus hier aan de overkant. Gaat het ja. een beetje, Lus? Ja, het gaat. Het gaat, het het het gaat een, wel. Ben je uh, in staat om wat voor te lezen of zeg je van, ik zoek het nou, even verder? Uh, Eigen... Dan gaan We gaan even een lekker uh, nummertje, een, uh, een ritmisch nummetje draaien. Penso sueño para no volver más. pintaba las manos y la cara de Y de rapida me <middels> no parecido no volverá más y me pintaba la mano y la cara de azul y de improviso le Ja, maar dit soort nummers hier altijd lekkere, gezellige, volle stranden... en lekkere, lekkere cocktails zelfs voor je, Lussel, ja. als je dat zo hoort. Ja, ik krijg er koud van. Ik krijg er koud van, ja. Uh, ga jij het weerbericht doen? Nou, laat ik dat doen. Oké. Okay. Het uh, wordt vandaag uh, geleidelijk bewolktere... en de kans op neerslag neemt toe. Met vanavond regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 6 graden... en is de wind matig, windkracht 4 Vannacht is het bewolkt met kans op een regenbui en koelt het af tot ongeveer 4 graden. Het is koud Ja. En de komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog. Overdag wordt het ongeveer 6 graden. S'nachts blijft de temperatuur rond de 3. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 4. Tot zover het weer, Ja, nou ja, goed. Ja, ik ga zaterdag ja. ga ik naar Antocht, dus ik hoop dat het wat beter naartoe? wordt. Antocht, Antocht. Wat is dat? Nou het was mooi weer in aantocht. Oké. Oké. in, you. I'm here in this no, me. Forever, nothing goes to plan Don't you lose your grip Letting go of my hand Cause every single second Is a second that we can get back Zo nog maar even Rob de IJs doen? Uh, heb je er nog één? Ik katten? heb nog wel eentje voor je. Ook een hele mooie, in deze tijden van kaaslicht en dergelijke. Hey? Ja.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 En ik kom naar je toe. Ja, Rob en de en de kaas weer aan vannacht. Een heel grote sprong terug in de tijd met een kerstnummer van Bing Crosby. Was een hele oude titelus, maar ach, voor de oudere luisteraars. Kan ik, die herkenen kan ik hem nog herinneren? Nou, hij is nu zelfs voor jou tijdens nog. Ja, nou, gelukkig. That you erg oud. dreaming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 Every Christmas card ik was een beetje aan het bedenken hoe oud zal dit nummer wel zijn. Wij denken zo de jaren 58, 59, 60 ongeveer dus, hè? Ja. In ieder geval wel heel ver weg geleden. Hè? Het en is met, echt uh, heel lang. Heel lang. Ja, en weet je ook ver weg is? Nee, dus. Passionele nachten in het hele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 Niet veel gezien. We deden alles samen. Nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen. is stak de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen. Ja, hij huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil. En uh, het vorige nummer was we draaiden... Bing Crosby, The White Christmas... Uh, dat vergist ik me toch een beetje in de tijd. Want Luus is in archieven gedoken. Ja. En het blijkt dat die plaat komt uit een tijd... dat ze nog de platen gepest werden met stenen bijtels... volgens mij. Ze, ja. gingen ze dat eruit slaan. <coughs> Noem het eens, Luus. Het was uit 1942. 1942 Ver, ver, ver voor mijn tijd. Heel ver voor onze tijd. Ja, Dat hebben wij niet mee maar, mogen dat maken. Dat is een beetje jouw leeftijd, toch? Uh, bijna, bijna. Weet ja. je, ja, welk ja, jaar Bing Crosby ja. geboren is eigenlijk... Uh, nou, als het in 42 maart is, dan denk ik dat hij in 1913? 1903. 19, 193. Ja, oh. dat is geen jonkie. Nee, zeker niet. Maar ja, toch ja. knap, altijd het nummer voor nog steeds gedraaid. Ja, ja toch? Ja, uh, het. We gaan toch een beetje op het eind. En nou, laten we gaan deze nog even doen. Kan nog wel even. Neil Diamond en de Solitary Man. Ah, Is strong, that's what I thought. Me and Sue, but I do don't know that I will, but until I can find me, little girls will stay and won't play games behind me. I'll be what I am. A All-time thing. Het zit erop voor ons deze twee uurtjes weer. Uh, wat gaat het toch snel, die twee uur? Als uh, ja, het zo gezellig is, tijd vliegt voorbij, dan doen we dan uh, het laatste dieprofessionele spel van Brian Adams. Leuk in deze kersttijd. Uh, Lucy en ik wensen u nog een hele fijne dinsdag toe. En uh, nogmaals, wilt u uh, iemand een te groeten doen? Uh, stuur een appje naar uh, ons programma. En dan gaan we kijken of we dat uh, zo de eten in kunnen slingeren in uh, onze komende twee uitzendingen de dinsdag. En uh, ons vaste uh, item, en wat we altijd blijven zeggen, nu, uh, fijne dag nog bedankt voor het luisteren. En let op elkaar en uh, blijf gezond. Blijf en tot volgende week. Tot volgende week.